Moet er hangen. Een hoorspel naar de novelle van Stanley Highland door Michael Hartwig. Vertaling Jan van Ees. Regie Dick van Putten. Meneeren, heren, wij zijn hedenmorgen hier bijeengekomen om een gerechtelijke lijkschouwing te verrichten op het lichaam van een man dat onderstellig niet alledaagse omstandigheden vier dagen geleden binnen de muren van dit paleis van Westminster werd ontdekt. Als keurder van de koninklijke huishouding resorteert dit paleis van Westminster onder mijn juridictie en elk overlijden binnen de huizen van afgevaardigden behoort te worden verklaard tot mijn satisfactie en die van elf ambtenaren van haar majesteitshuishouding. <coughs> Al voor de getuigen op te roepen, ben ik mij bewust van de noodzaak... de zeer uitzonderlijke omstandigheden waaronder deze gebeurtenis plaatsvond... aan u voor te leggen. Nog slechts zeer weinig van het paleis waarin wij ons bevinden... is ouder dan onze grootouders... Het meest daarvan werd gebouwd tussen 1840 en 1860. Veel daarvan werd herbouwd of gerestaureerd in de afgelopen tien jaren. De redenen hiervoor mag ik bekendachten. In de nacht van de 10e mei 1941... ...werd de vergaderzaal van het huis van afgevaardigden, ...ongeveer 200 jaar verwijderd van de plaats waarop wij ons momenteel bevinden... ...door brandbommen verwoest... In dezelfde luchtaanval werd de klokkentoren, Big Ben's Tower, zoals wij hem plegen te noemen, hoewel Big Ben is een luidklok, geen uurwerk, werd dus, zeg ik, de klokkentoren zwaar beschadigd. Er zijn er die beweren dat dit geschiedde door een klein soort bom op zijn weg naar de aarde. Anderen wijden het aan een granaat van de luchtafweer op zijn weg naar boven. De schade was gelukkig van te verwaarlozen betekenis. Een voltreffer zou de hele top van Big Ben hebben weggevaagd. Als dit gebeurd was, mijn heren, zouden wij vandaag niet hier zijn... om een onderzoek in te stellen naar... wat het vermoeden opwekt van een misdaad... begaan lang voordat wie ook van ons werd geboren. Deze onbekende persoon, hij rustte in vrede... zou in dat geval in de rivier de Theems zijn gestort... of tussen de brandende muren van het huis van afgevaardigden... ...dan wel op de straat die loopt langs het paleis van Westminster. Het lichaam zou dan zijn vernietigd... ...door water, vuur of bedolven zijn onder het puin van vallende steenmassa's. Maar, mijn heren, het lichaam werd niet vernietigd. Het bleef in de klokkentoren... ...waardoor een arbeider belast met herstelwerkzaamheden... ...nu vier dagen geleden werd gevonden... Over dit voorval hopen wij nu enkele bijzonderheden te vernemen. Dr. Burberry, wilt u zo vriendelijk zijn ons uw bevindingen mee te delen? Ik trof het lichaam van een manspersoon, 1,72 meter lang. Het lichaam bleek gemumificeerd. Zoals u bekend zal zijn is mumificatie minder zeldzaam dan men over het algemeen denkt... Ik heb meermalen duidelijk aangetoond dat het voor een patholoog praktisch onmogelijk is... ...met enige zekerheid vast te stellen hoe lang een gemumificeerd lichaam dood is. Er zijn gevallen waar mumificatie in minder dan een jaar voor kwam. U bent dus niet in staat te zeggen hoe lang deze persoon al dood is? Net zo u zegt. Kunt u ons wel vertellen hoe oud hij was toen hij Stierf? Uitgaande van de conditie van zijn gewrichten en beenderen en zijn hoofdhaar dan zou ik zeggen dat hij ongeveer 40 jaar oud geweest moet zijn... toen hij werd gedood. Hij werd gedood, daar bent u zeker van? Absoluut zeker. De schedel was bij het achterhoofd ingeslagen. Dank u, dokter Beverly. Mijn heren, zijn er nog andere punten... waarover een van u nog nadere ophelderingen wenst... van deze geduige... Uh, ja. Dat komt mij voor, meneer. Dat het lichaam niet gemummificeerd zou kunnen zijn... Tenzij het weer op dat tijdstip uitermate warm was. Het jurylid heeft inderdaad gelijk, meneer. Als de atmosfeer warm en droog was toen het lichaam in die muurholte werd geplaatst. en indien we aannemen dat het tussen de 24 en 72 uur onafgesloten daar gelegen heeft. zou de opperhuid snel genoeg zijn ingedroogd om het lichaam te mumificeren. Nee, meneer. Tot dusver zijn we nog niet in staat geweest om het lichaam te identificeren. U heeft daar wel pogingen toe gedaan, inspecteur Macaulay? Zeker, meneer. We zijn er zaterdagmorgen direct mee begonnen. Direct zaterdagmorgen, zegt u? Maar de zaak kwam toch donderdagmiddag aan het licht? Dat weet ik, meneer. Maar we kregen pas zaterdag opdracht deze zaak in onderzoek te nemen. Ik neem aan dat de rechter van instructie deze zaak als zuiver theoretisch behandeld wenst te zien. Dat neem ik wel aan, meneer. Ik realiseer mij evengoed als u, inspecteur... dat zelfs indien u zou kunnen vaststellen hoe, wanneer en door wie deze man werd vermoord... het toch niet mogelijk zou zijn iemand in de beklaagde bank te brengen... die op een beschuldiging van moord zou kunnen antwoorden. Als wij ontdekten wie het gedaan heeft, zouden wij moeten vaststellen... dat de persoon in kwestie zelf al zeker vijftig jaar geleden overleden moest zijn. Jammer genoeg... Uh... Ik ben jammer voor u, inspecteur, is het mij gegeven het eerzame ambt van korrener van de koninklijke huishouding te bekleden. En zolang als ik dat doe, verwacht ik van u of van degene die u eventueel zal opvolgen om deze zaak tot klaarheid te brengen... ...dat u uw taak met alle gevergde ernst zult opvatten. Jazeker, meneer. Ik dank u. Wilt u ons nu vertellen hoe ver u met uw onderzoek gevorderd bent? Om te beginnen dan de kleding van het slachtoffer naar de mode van omstreeks honderd jaar geleden... We vonden bij ieder stuk de handelsmerken. In de jas, de hoed en de schoenen. En waar heeft dat toe geleid? Tot niets, meneer. De zaak van de kleermaker in Norwood was in 1920 opgeheven... ...en het huis afgebroken vanwege een tramlijn die daar moest worden aangelegd. De schoenen werden in Brikster gemaakt. Ook een nieuwe tramlijn? Nee, meneer. Die zaak schijnt dus er zijn afgebroken om plaats te maken... ...voor uitbreiding van haar gevangenis. De hoed kwam van een firma in Bondstreet. Deze firma bestaat nog wel, maar haar archieven werden in 1942 bij een bomaanval verwoest. Dus uit zijn kleding viel voor u niets te bewijzen? Zij leveren voor ons alleen het bewijs dat hij het vrij moeilijk heeft gehad in deze wereld. Al zijn kleren van onder tot boven waren weliswaar van de beste kwaliteit, maar alles, behalve de hoed, was verschillende malen gerepareerd. En interessant. En de zakken? Geen papier, meneer. Gewoon leren portemonnee met wat gouden, zilver en koperen muntstukken. En dan zo'n horloge. Hier is het. Dank u. Een mooi horloge, meneer. Inderdaad, heel mooi. Fabrikaat? Een firma en klerk om wel, meneer. Die uh, ging vijftig jaar geleden uit zaken. Geen enkel archief achtergelaten. Hm, ik begin zo langzamerhand in te zien dat uw standpunt in deze zaak ook wel op louter theorie zal uitdraaien. Maar hoe dan ook, hoe staat het met die inscriptie? In de kast van het horloge. Dat is wel onze grootste teleurstelling, meneer. Ja, ogenblik inspecteur. Ik zal die aan de jury voorlezen. Nu werd de winter van mijn mismoedigheid stralende zomer. Ik mag hier wel aan toevoegen dat toen ik op school zat... er werd geschreven onze mismoedigheid. Er staat hier mijn mismoedigheid. Onder dit algemeen bekend geachte citaat zijn twee kleine maskers gegraveerd. De bekende tragische en komische maskers van het klassieke toneel. En daaronder staat dan weer wat ik meen te mogen veronderstellen, het motto van de eigenaar. Bent u het daarmee eens, inspecteur? Dat komt mij ook wel zo voor, meneer. Het is Latijn. Eén woord, effranate. Misschien dat het genealogisch instituut hieruitkomst kan brengen. De redacteur wetenschapper van de Norwich Herald heeft het voor me aangegaan. Hij zegt dat het citaat nog het motto ergens geregistreerd staat, meneer. Vinger afdrukken? Alleen maar vlekken, meneer. En wat dat betreft gaan onze archieven maar tot 1902. Zo. Uh, so. Dat is dan dus alles wat we hebben. Ja. Meer niet, Meneer. En het is u niet gelukt om transmans identiteit iets naders te weten te komen? Nee, meneer. Maar we laten de zaak natuurlijk niet los. Dat hoop ik dan maar. Neemt u me niet kwalijk, meneer. Eh? Een meneer op de publieke tribune gaat met een briefje voor u. Hij zegt dat het van groot belang is. Dank u. <tie> Mijn heren, ik moet u mededelen dat er zich een onvoorziene omstandigheid heeft voorgedaan. Een bezoeker op de publieke tribune, de... Ik meen de geachte voor het kiesdistrict Blackwell. Laat mij hierbij weten dat hij over een bepaalde informatie in verband met deze zaak beschikt, waarvan hij mij in een privé gesprek op de hoogte wil stellen, alvorens wij tot een uitspraak komen. In verband hiermee, mijn heren, wordt deze zitting vandaag tot morgenochtend tien uur. mevrouw Blij. Ja, Helen. Hubert, hier. Moet je eens luisteren. Zeg, ik was op die zitting vanmorgen. Die knap is nog steeds niet geïdentificeerd. Maar er zijn toch wel verschillende belangrijke dingen aan het licht gekomen, denk ik. Ik heb van de lekschouwer gedaan gekregen dat de zaak tot morgen wordt verdaagd. Hubert, heb je dat gedaan? Hoe ben je hoort niet in vredesnaam. Hij had een horloge in zijn bezit waarin een soort motto gegraveerd was. Efranaten. Nou, begint er al een lichtje bij je te branden? Efranaten. Dat afvalkanaal hier? Precies, het Efra-kanaal. Toen ik dat hoorde, spitste ik mijn oren. Maar dat was nog niet ik... alles. Er was nog iets met dat horloge. Er waren twee Griekse toneelmaskers ingegraveerd. Ah, zoals die twee op het huis in de buurt van Delwetskeldoen, bedoel je? Precies, mijn engeltje. En dat Efra-kanaal, loopt dat niet langs dat huis? Ja. Een paar heeft me eens verteld... dat toen hij nog een kind was... het regenrecht doorliep tot de voet van de heuvel. Wat ik zeggen wil, Joepers? Dus? Ik weet wat je zeggen wil. Jij wou voorstellen om dat huis voor mij te gaan bekijken... om te zien of er ook een motto onder die twee maskers staat. Misschien wel Efranate? Ik was helemaal niet van plan om je dat voor te stellen. Ik krijg straks mevrouw Heijsen op bezoek. Die kun je toch afzeggen. De lijkschouwer stemde er alleen mee in om de zaak tot morgen te verwagen, omdat ik hem gezegd heb dat ik hem waarschijnlijk zou kunnen helpen. En ik heb hem er ook toe over gehaald... om de zaak morgenochtend nog eens te verlagen tot over een maand... Hij zei toen dat die knaap al zo lang dood was... dat een paar weken meer hem geen kwaad meer konden doen. Je bent verschrikkelijk, Hubert. En jij bent een schat. Maar denk toch eens na, vrouwtje. Een vermoorde kiezer. Het zou belangrijk kunnen zijn, natuurlijk. Goed, ik doe het. Ja. Vindt u mijn huis, mevrouw Oh, Vindt u maar die kwalijk dat ik zo opeens vanaf die heg kom opduiken? Oh nee, helemaal niet. Ja, dit is een schattig huis. Maar hoe, hoe kent u mijn naam zo? Oh, iedere kiezer zal de vrouw van zijn kandidaat wel van gezicht kennen, vermoed ik. Mijn naam is Henry Ransom. Mijn oom was hier algemeen bekend. Richard de Lagarde heet hij. Is hier zo'n kleine zestig jaar gewoond? In ieder geval, prettig kennis te maken, meneer Ransom. Komt u mijn tuin maar eens bekijken? Ik zal het hekje voor u openmaken. Zo. Wel, wat zegt hij ervan? Oh, beeldig, die cipressen. Maar waarom heet het eigenlijk Rossiehaus? Ja, dat is de afkrachting voor Rossius. Hebben ze me verteld, hoor. Quintus Rossius Gallus schijnt een beroemd Romeins acteur geweest te zijn. Juist, ja, ja. Die naam heeft dan waarschijnlijk ook wel iets te maken... met die twee moskers daar, boven het portiek. Oh zeker, zeker. Het is hier een echt comediante weet u. Men beweert zelfs dat Shakespeare hier in de buurt gewoond heeft. In gedachten zie ik hem hier soms wel eens over dit pad lopen. Ja, maar dit huis stond hier toen toch nog niet? Nee, ja? Nee, nee, nee, maar het schijnt dat dit voetpad veel ouder is dan het huis. Mag ik het u eens laten zien? Kijk, het gaat dwars door het huis... Ziet u die tegels? En dan loopt het verder tot aan het meer. Bij het dal verdwijnt het onder de grond. Efrenate zal dat wel niet prettig gevonden hebben, denk ik. Maar nou, bent u dan wel eens hier binnen geweest, nogal blij? Nooit. Zelfs niet in de tuin. U schijnt dan toch wel van Efrenate gehoord te hebben. Maar u bent nu toch hier? Kom maar, dan zal ik hem u laten zien. Graag. wat oh, een beeldig interieur, meneer Ransom... Ja, wel leuk niet. Behalve dit dan. Ah. Dit beeld is het dan nu, Renate. Telkens als ik de trap op ga, passeer ik hem. Mijn oma is al wel langs gelopen denk ik. Het is... Het is afschuwelijk. Hij heeft er niet altijd zo lelijk uitgezien, hoor. Komt u maar eens wat dichterbij. Kijk, als ik mijn hand hier leg... en ik bedek de mond en de kaak... dan wordt de uitdrukking direct veel beter... En wie heeft het zo schandalig in de Ransom? En waarom? Dat, mijn beste mevrouw... Dat is een vraag die ik liever onbeantwoord laat. Het is wel iets wat ik nooit helemaal goed begrepen heb... maar het is inderdaad heel erg. Hallo. Nou, kom. Hallo. Ja, Helen, ben je wat te weten gekomen? Ja, Hubert. Nou, het is inderdaad eschenate. Ben je daar zeker van? Vertel eens. Heeft dat lijk een bult? Een bult? Nee, daar heb ik niks van gehoord. Ik denk het niet. Hoezo? Je ziet Blij, hij is zo recht van lijf en leden als jij en ik. Het spijt me dat ik mevrouw Blij moet teleurstellen, maar het zou me toch ook wel sterk verbaasd hebben... als dokter Burberry een dergelijk belangrijk detail over het hoofd zou hebben gezien. Ja. Nou, ik dank u wel, Karel. Zeer verplicht. Geen dank. Dat hoort zo bij het baantje van Lex gauw, Moet u de kleren nog zien? Waar heb je die, Gordon? Hier zijn ze, meneer. Zo, zo, Kijk eens even. Die pretels. Heb je die ooit zo gezien? Mm -hmm, ja, mooi niet? Een prachtig, dat handgewijkde kant. Ja, speciaal voor hem gemaakt, dat zie je zo. Dat moet door iemand gemaakt zijn die veel van hem hield. En door iemand die dat bepaald niet onder stoelen of bankenstak. Hoe bedoel je dat? Nou, bekijk ze maar eens goed. Ja, wrempel. Voor John van Ellis. Met kleine letters erop geborduurd. Dat zou in elk geval wel eens het begin van een draad kunnen zijn. Hoe lang duurt het nog voordat de lijkschouwer toestemming zal geven... voor een nette begrafenis, Uw Een maand, zei hij. Oh, nou, dan moesten we maar eens een commissie benoemen. Een commissie? Ja, lieve hemel, Forrest. hebben we nog geen commissies genoeg. Een commissie van onderzoek bedoel ik. Dat is heus wel een manier om tot resultaten te komen. Nou uh, goed. Maar dat zal ik zeker niet op mijn eigen handje doen. De kwestie is dat ik daar al lang over heb nagedacht. Ja, kijk nou maar niet zo, man. Jij wordt voorzitter, hoor. Dan kun je je veto hanteren, zoveel als je wilt. <laughs> nou goed. Aan wie had je gedacht? Wel, om te beginnen, Oliver Parsmoor. Je herinnert je hem toch nog wel het, die zaak van de auteursrechten? Eerste klas. Wie nog meer? Uh, de jonge Nigel Lane. Heeft niet onverdienstelijk werk geleverd bij de inlichtingendienst van het leger. En, uh, dan hebben we Alec Beasley. Bezwaar hè? Ik ken hem niet. Van de Centraal in Liverpool. Ah, en nogal een opscheppertje met net opzichtige pakken aan en een niet minder opzichtige vuurrooie kuif. Hij heeft in de directie gezeten van een of andere begrafenisonderneming. onderneming. Dat is precies de knaap die je hier voor hebben moet. Ah, Oké. Ja, en wat zou je zeggen van Kathleen Kimmis? Ja, een beetje gezond verstand zouden we kunnen gebruiken. Goed, Juist, dat maakt dan drie aan iedere kant. Dat is toch prima voor de stemmerij? Je ja. denkt ook aan alle aafen. Oh ja. Hé, hey, daar gaat de minister van verkeer. Ik moet nou ook... Ja, naar... ho, ho, wacht even. Wacht even, ik heb nog een lid voor ons comité. Wie dan? De minister van verkeer? Nee, Ezel. Richard Gulfillen. Hm. Financieel adviseur van, van Harlein, tijdsministerie van, van Openbaar werk. Ja, goed idee. Die kunnen we nodig hebben. Ja. En uh, mag ik er nou ook nog een op de nominatie zetten? Uh -huh. We moeten een secretaris hebben. Ik zal Peacock vragen. Uh, van het reiskantoor van Precies, de... Precies, die bedoel ik. Uh -huh. Nou, ik maak dat ik wegkom. Wat spreken we af? Twee uur van oké. Ik zal Peacock te pakken zien te krijgen. He, ga jij er maar van jouw ploeg aan. Tot zo. Zo, daar meneer de voorzitter. Graag. U verlangt van mij waarschijnlijk ja, dat ik zo nu en dan een rapport voor u zal opstellen, meneer de voorzitter. Natuurlijk, Piekok. We stellen samen iedere avond datgene op wat nodig is. Als er iets op te stellen valt, tenminste. Ik neem aan dat we allemaal, ieder op zijn eigen houtje aan het werk gaan... ...en dan s'avonds onze bevindingen vergelijken. Is dat niet het beste? Juist, Basma. We moeten het werk zo zakelijk mogelijk verdelen. Zo zie ik het ook. Zakelijk dus. Dan moeten we beginnen met te overzien wat we op het ogenblik voor feitelijk materiaal hebben. Akkoord. Okay. We hebben dus het gemummificeerde lichaam van een man, John, genaamd. Mm -hmm. We zijn in het bezit van zijn kleding naar de mode van minstens een eeuw geleden. De bretels, geborduurd door een dame die Alice heet. Oh, ik meen zeker te weten dat alleen geliefde bretels pleegden te borduren. Maar ook maîtresses. Zag hij eruit als een man die er maîtresses op na zou kunnen houden? Nou, toen de voorzitter en ik hem zagen, zag hij er in elk geval niet op zijn voet hevigst uit. <laughs> Tot de heren, mijn heren. Ik ontken niet, als hij inderdaad een maîtresse had, dat hij niet het verlies van zijn fortuin betekend zou kunnen oh, hebben. Vage speculatie, als ik het zo zeggen mag. We gaan we op die manier naartoe? Dank je, alleen. Wij gaan dus tegen T -tijd er op uit erop uit naar Dalwets... om die Afranate-kwestie aan een onderzoek te onderwerpen. Ja, dat is toen En wie gaat daarheen? Jij niet, Giltellen. Ik doe dat met Arthur Forrest. Kijk, hier, ik heb het licht hier opgelaten voor u. Nee, maar... afschuwelijk. Precies wat die vrouw van zei, meneer Blij. Maar in ernst... wilt u mij niet even vertellen waar u eigenlijk naar op zoek bent... Ik heb natuurlijk in de krant gelezen over het onderzoek in verband met die vermoorde man. Meneer Ransom, wij veronderstellen dat onze vermoorde man die effranaten geweest zou kunnen zijn. En ze moorden, nee. hè? Iemand misvormde zijn stenen beeldenis en iemand vernietigde zijn vleeselijk omhulsel. Dezelfde man misschien? Maar waarom dat beeld zo te misvormen, dat begrijp ik niet. Ik kan het standpunt van meneer Bluy wel begrijpen. Iemand koelde zijn haat aan dat beeld... Mijn god, wat een haat. Wist uw oom iets van die haat af? Dat deed hij zeker. Dan wist hij dus ook, en u zelf ook, wie de moordenaar was. Oh nee, dat weet ik zeker niet. En ook niet wie misschien de moordenares was. Ja, ik ]de... weet zelfs niet of mijn man en uw man elkaar ooit ontmoet hebben. Ja, ik dacht ook al, dat was allemaal te vlug om wij te zijn. Gaat u zitten, heren. Ja, hier alsjeblieft. Ik kan u beter het een en ander vertellen over dit beeld. Graag, ja, ja. Ik heb het grootste deel van mijn leven in India doorgebracht. Mijn vader, die ook in India woonde... lag altijd overhoop met zijn jongere broer Richard de Lagarde... die hier in dit Rossi House woonde. Die twist, mijn heren, stond in verband met dit beeld. Heet u oom dus de Lagarde, zegt u? Oh, pardon. Mijn oom was een Richard de Lagarde Ransom. Hij deed afstand van de naam de Lagarde... toen hij dit Rossi House hier erfde... Dus hij deed afstand van de naam en kwam zo in het bezit van het beeld. Precies. Hij erfde dat beeld op voorwaarden dat hij van de naam afstand zou doen. Mathieu de Lagarde liet hem dit huis dus na onder bepaalde voorwaarden. Ja, wat waren die? Hij liet hem beloven zijn eigen barbaarse praktijken voor te zetten. Op iedere 22e van de maand februari moest hij bijvoorbeeld de kaarsen die voor het beeld staan ontsteken. Ja, maar waarom? Ja, daar hebben we dan het grote mysterie. Verstaan me wel, ik ben hoegenaamd geen heiden... maar toch verlicht ik dat beeld op de aangegeven datum... om mijzelf eraan te herinneren dat er een zeker kwaad bestaat... dat uitgeroeid moet worden. Daarom ben ik er zo blij om, heren, u nu hier te hebben. Misschien lukt het u op de duur die zware taak van mij over te nemen. En hij eindigde toen met te verklaren ervan overtuigd te zijn... Okay. dat Matthew de Lagarde de man was die achter dit alles stond... Heb ik iets weggelaten, Arthur? Nee, nee, nee, geen voortrindelijk. Nou, dan staat het voor mij wel vast dat die Matthew de Moordenaar is. Ja, wat ik zeg wel maar, was die Matthew de Lagarde ooit lid van het Lagerhuis? Dat heb ik nagegaan. Er bestaat geen aanwijzing hieromtrent. Uh, voorzitter. Ja, wat is er pas, Mark? Ik ben op het stadhuis geweest in Kimberwaal. Ik wilde het bevolkingsregister nagaan om iets omtrent dat Roshy House te weten te komen. Goed idee. Jawel, het idee was wel goed. Maar in de oorlog was het meeste daarvan verloren geraakt. Nee, heel maar er stonden er geen fotocopieën van. Nee, natuurlijk niet. Waarschijnlijk hebben ze er pap van gemaakt huh? om ja. de bonkart van te fabriceren. Ja, ja, dat ja, dat ja. die, die juffrouw van het archief kreeg de tranen in de ogen toen ze het me vertelde. Ze adviseerde me toen om eens op het provinciehuis te informeren. En heb je daar iets bereikt? Ja, hou je vast. Huh? In het bibliotheekarchief van de Londense Provinciale Raad. Daar wordt inderdaad gewacht gemaakt van een zekere Matthew... Ah. Ja, van 1850 tot 1857 staat het Rosy House vermeld als zijnde bewoond door een van meester en begrafenisondernemer genaamd John Mortimer Wintour. Maar volgens het adresboek van 1858 heeft hij plaats gemaakt voor een meneer die vermeld staat als civiel ingenieur. Zijn naam was M. de la G. Grissel. Grissel? Van 1859 af staat hij weer alleen vermeld als M. de La Garde. Particulier. Grissel. Grissel. Grissel. Onze secretaris lijkt me een beetje afwezig. Ja, wat is er, Pico? Grissel? Die naam doet een belletje bij me rinkelen. Ja, de bel om te komen stemmen. Meneer Beasley staat de spijker op de kop. Huh? Huh? De stembel hier. Matthew Grissel... ...is de naam van de man die dit huis gebouwd heeft. He? Stilte, alsjeblieft. Ja, ja. Stilte. Ben je daar zeker van, Peacock? Matthew Gritsell bouwde dit huis van afgeveiligden in de 19e eeuw. Vandaar zijn titel... Civiel ingenieur. Dat klopt, natuurlijk, dat klopt. Dus als die Matthew de Lagarde Grissel inderdaad de klokketoren heeft gebouwd, was het een klein kunstje voor hem om dat door je lichaam erboven te werken. Uh, en hoe zou je dat dan gedaan hebben? Had hij een, een brandladder of zo? Nou, ah, well, nee, wel nee. Hij inviteerde hem om boven te komen, hè? En toen hij eenmaal goed wel boven was, heeft hij hem een tik op het hoofd gegeven op het moment dat hij het schone metselwerk stond te bewonderen. Ja, maar het, het komt mij voor, uh, Gilfillan. Kijk, het, het is mogelijk dat Grissel Poetin en de anderen geassisteerd heeft bij het maken van de beeldhouwwerk aan het paleis. Als dat zo was, is het best mogelijk dat hij het beeldverwerk in Delwich gebruikt heeft als, als oefenmateriaal. Dan ben jij dus precies de man om dat na te gaan op het ministerie van openbare werken. Ja, ja. ik zal direct iemand van mijn kanteur erop afsturen. Mooi. Nu, nee, mevrouw, mijn heren, de zitting wordt dan nu verdacht. U hoort nog van mij tot wanneer en waar. Dat is alles wat ik heb kunnen vinden over een eventueel vermist lagerhuislid, meneer de voorzitter. dat niet, alleen. Ik voor mij zie er voorlopig ook nog geen gat in. En ik dan? En kijk eens, als we er nooit komen wat er in die toren eigenlijk precies is gebeurd... dan zie ik die Matthew nog steeds niet als de muren weg. Ja, één nee. ja, ja, ja. detail interesseerde huh? me, Nigel. Oh ja, wat was dat? Jij zei dat in die dagen geen lid van het lagerhuis kon wegblijven... zonder medeweten van de voorzitter. Ja, precies. Een geldig excuus voor absentie kon worden gegeven voor uh, militaire dienst... ...verschijnen voor de rechtbank of een begrafenis. Dat is zo, ja. Dus uh, verschijnen voor de rechter. Meneer de voorzitter, er was inderdaad toen iemand... ...die permissie had weg te blijven vanwege een dagvaarding van de rechtbank. Mijn naspeuringen hebben aangetoond dat een lid absent was... ...om zijn proces bij te wonen in zaken een faillissement. Zijn naam was John Martimer Townsend Wintour. Oh. W-I-N-T-O-U-R. En uitgesproken als winter. Natuurlijk. Precies, Gilbert. Nu werd de winter van mijn mismoedigheid stralende zomer. Goeie genade. En? Ik begrijp dat niet. Dan wordt er wakker, Beasley. Het citaat in het horloge. Het horloge van die vermoorde John. Mijn god. Dus de vent die ik ontdekte als de eigenaar van het Rushy House... Juist voordat Matthew de Lagarde erin trok was. John Martimer Townsend Wintour. Begrafenisondernemer, lid van het parlement... en voor dat ogenblik ook nog failliet. Ja, maar, ja, maar dat, dat is ongelooflijk. Dat noem ik nog eens opschieten. Nog meer Kathleen, gezegend zal je zijn. Jij hoeft mij niet te zegenen, Goebert. Tegen het onderzoek van de heren op de Koninklijke Bibliotheek. Maar er zouden wel twintig Wintours in Dalwich gewoond kunnen hebben. En je hebt nog niet aangetoond... dat het lichaam dat wij John noemen... Dit was van het Lagerhuis. Nee, Oliver, daar heb ik inderdaad geen bewijs voor. Maar wat ik wel kan bewijzen is... ...dat een zekere John Winter in 1856 hier als lid opdook. En hij bleef hier veertien maanden. Uh, wat gebeurde er toen? Nieuwe verkiezingen? Nee, een faillissement. Adem de duivel. Als je die handelingen van het parlement moet gaan aanzoeken... ...dan ben je wel onderdak. Die John Winter bleek een beklagenswaardig en ongelukkig mens te zijn... En hij had vijanden. Vijanden? Wat voor soort? Hij heeft ze niet bij naam genoemd. Alles wat hij gezegd heeft tijdens dat proces was... politiek gekuip, heeft me jaren dwars gezeten... en één genadeloze krediteur zal niet rusten voor de schulden zijn betaald... met twintig shillingen het pond. Plus de gewone rente. Een politieke moord dus. Liberaal, vermoord door een boze conservatie. Ja, ja, de, de dus, uh, dus samengevat krijgen we nu... Ja. Het slachtoffer John bezat een horloge. Door het effranate devies heeft het horloge een zeker verband met het Roche House. Het Roche House werd bewoond door John Winter, voor enige tijd dan, voor Matthew de Lagarde Grissel het overnam. John Winter, het parlementslid, ging failliet en moest zijn zetel in het lagerhuis afstaan. Dan zou Matthew, de hardvochtige debuteur geweest kunnen zijn... die als een Shylock achter zijn pond vlees aanzat. Ja. En franate. Het houdt kennelijk allemaal verband met dat vervloekte beeld. Daar twijfel ik ook niet aan, twee. De jaarlijkse haatceremonie met de brandende kaarsen. Ja, wat ik me afvraag is... waarom zou een parlementslid zich een citaat uit Richard III om zijn hals hangen? Uh, mag ik nu mijn bewijsmateriaal even voorleggen, meneer de president? Ja, natuurlijk, Gilder. Uh, onze experts op het ministerie van Openbaar Werken hebben ook nog een schakel gevonden tussen het Rossi House en het lagerhuis. Men is er er zeker van dat het beeld in het Rossi House... het origineel is van het beeld dat Poetin maakte van Richard de III. Betekent dat dat er ergens in dit gebouw een kopie staat... van FGN voorstellen van Richard III? De Net zo, zegt Forrest. Ja, want ik heb een keer al weet je wel wie de voorzitter was... van de Commissie voor Schone kunsten die al die beelden welke in dit gebouw zo kwistig werden rondgestort heeft gekeurd. Ja, natuurlijk. Zijn koninklijke hoogheid de prins Gemauld. Nou dan! Kun je nou van hem veronderstellen dat hij een beeld als dit... Een beeld van een soeverein vorst met een bult. Zomaar zo aanvaardbaar? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar kennelijk was het eerste ontwerp afgewezen. Dat dat we hier bezitten is het tweede. Als je van hier naar de vertrekken van de Kamervoorzitter gaat... krijg je direct aan je linkerhand, onder het hm? mozaïek van St. Jaw. Tom! Corus. En dit is dan het moment waarop ik aan de beurt kom, meneer de voorzitter. Schiet af, Peacock. Wat heb je daar? Matthews, uiterste wilsbeschikking. Ja, ja, ja. Ik leg dit op het registratieregister van het Somerset Stadhuis. Knap werk, Peacock. Het is gedateerd op de 21 juni 1892. Ik, Matthew de Lagarde, vermaak bij deze bij testamentaire beschikking mijn huis, bekend als het Roshi House, met volledig meubilair, benevens oude prenten, schilderijen, boeken, etcetera etcetera, in volledig vertrouwen in eigendom aan Richard de Lagarde Ransom. Zolang als hij mijn hierin voor Hers, in goede staat van onderhoud zal beheren. En zolang als hij het beeld van Effenate ...zal laten in zijn huidige positie naast de hoofdtrap in het huis... ...terwijl hij gehouden zal zijn op de 22e dag van de maand februari van elk jaar... ...te zullen doen branden, nabij of rond het beeld... ...zes vetkaarsen van de beste kwaliteit. En nee, nee, mijn hemel, zo is het wel genoeg, zo. Die kerel was hij goed bij zijn hoofd. Dan was er nog een andere voorwaarde die belangrijk is. Namelijk dat Richard de Lagarde Ransom zou afzien van de achternaam... en zich eenvoudigweg Richard de Lagarde zou gaan noemen. Wat hij, zoals bekend, ook gedaan heeft. Ja. Nou, uh, meneer de, de president. president. Ja. <coughs> ja. Misschien mag ik het comité erop attent maken... dat de Kamer over vijf minuten op Pinksterreces zal gaan. Ah, ja. Maar ik wil die zaak zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Wat? Vanmiddag nog? Nee, natuurlijk niet. Maar het lijkt me verstandig nu vast te stellen... wat we de volgende tien dagen moeten doen. Tja, ik moet naar de Raad van Europa in Straatsburg. En ik naar het Midden-Oosten. Hm. Nog iemand anders die ergens heen gaat... Die Ik ga op inspectie van monumenten, zorgen Vanwege het ministerie. Op mij kun je niet rekenen. Dat is van alle tijd de zes ook. Geef de moed niet op meneer de voorzitter. Ik heb niks bijzonders. Ik blijf achter die met jou aan zitten. Jij bent braaf, Beasley. Forrest en ik gaan weer aan het werk en houden het voorlopig op winter. Afgesproken? maar. Ja. Oh. Het is tijd, dames en heren. Het ja. de tijd. Ja, mensen. Ja. Zijn om weg te wezen. Vakantie. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Vakantie. Het is er een vredesnaam met jou in de hand vanmorgen, Hubert. Lees dit telegram maar eens. Hmm? Vernam juist begrafenistermijn urgent geacht. Ik stel voor zaterdag. Bijeenkomst jury vrijdag. Groeten fel. Wie is vuil? De koninklijke lijkschouwer zelf, mijn kind. Hubert, liefje. Ik wou dat je dood met die affaire begonnen was. Ik heb het nou eenmaal gedaan en ik zal het afmaken ook. Ik zou dit telegram kunnen gebruiken als een stok achter de deur. Ik roep een spoedvergadering bijeen. Je wilt je populair maken, liefje? En dat tijdens een recess? Ik vraag me af wie er eigenlijk iets te zeggen heeft over die klokkentoren. Ik geloof dat het tijd wordt te proberen op het terrein van de misdaad wat inspiratie op te doen. Nemen we de trap naar boven meneer de voorzitter? Nee, we krijgen een van de liften die de werklui gebruiken om op de bouwstijgen te komen. Ah, daar is jou. Goedemiddag, heren. Mijn naam is Dröling. Ik ben de assistent van de ambtenaar van Openbare Werken. Tot me dat waard feest aan u op deze schone middag naar boven te mogen brengen. Oh, dat we allemaal doen, ja. Ziezo. Zijn we er allemaal? Daar gaat hij dan. Dames en heren. Voor bellen, klokken en doe je lekker. Eerst de etage. Wat wakker pas morgen. Je weet niet wat je mist. Ik mis het liever, dank je wel. Allemaal uitstappen. We gaan niet verder, heren. En pas op dat gat daar beneden. Oh, ja. Je zou een tuimelingetje kunnen maken die je niet eens zou heugen. Als je met die deur doorgaat, zou er nog wel eens een moord kunnen gebeuren hier. Allemaal oh, nog hoor, wees nou toch voorzichtig dat je voordat de microfoon van de BBC kan aanstaan. Hier zijn we dan, heren. De meest accurate klok in de wereld zijn over de honderd jaar oud. Als ik even mag uitleggen de betekenis... Ja, ja, dat zal allemaal wel heel erg interessant zijn, meneer in Trilling. Maar wat ons meer interesseert is, waar lag het lijk? Daar in de kamer waar het eigenlijk het uurwerk, uh, het binnenwerk van de zich bevindt. Komt u maar even mee. Ja, we kunnen denk ik net het moment pikken dat hij zijn derde kwartier slaat. Hebben jullie oorwakjes bij je, jongens? Kijk hier, heer. Alsjeblieft, heerlijk. Op de seconde gelijk. Ja, dank u. erg interessant. Als u nou zo vriendelijk zou willen Lijker, zijn... heer. Daar laat het lichaam. Die houdt onder de sprook. Ah, ja. En uh, is dit de oorspronkelijke bevloering? Stel het, meneer. Hier is een steentje origineel. Nou, dan nou zijn we er. Dit is de oorspronkelijke vloer en daar lag het lijk onder. Als we dus kunnen vaststellen wanneer die vloer gelegd is, weten we precies wanneer John Winter daarin gestopt is. Daar kun je gelijk in hebben, Beasley. Als hij inderdaad werd vermoord voordat die vloer gelegd werd. Waar? Right. Jij neemt dus aan dat iemand het hand gedaan heeft dat hij de woord gedeeltelijk heeft opgebroken om het lichaam te kunnen verbergen. Zie je, het van ongeluk. Maar heren, er doet zich iets nog belangrijkers voor dan dit. Lane welde me gisteravond op uit Straatsburg. Hij zei dat hij toevallig iemand ontmoet heeft die hem vertelde dat toen Big Ben werd gebouwd... men de bouwmethode heeft gevolgd van de mensen die de kathedraal van Straatsburg hebben gebouwd. Geen bouwkrijgers. Niet van binnen en niet van buiten. Nou, hè? Kijk, je bouwt dus een klokkenturen van ruim 100 meter hoog. Je plaatst in de top van de deuren een kostbare machinerie. Wat doe je dan? Dan, dan maak je een uh, slot op de, de voet van het bouwwerk en je limiteert het aantal mensen dat de sleutel krijgt om midden te komen. Precies. En waar er geen steiger was om naar boven te klimmen... betekent dit dat wij een onderzoek moeten instellen naar een moord... die gepleegd werd in een afgesloten vertrek. Geen begin aan. Waarom niet pas Weet jij hoeveel mensen een sleutel in bezit hebben gehad? Weet alleen dat ieder lid bij het afleggen van de ete ...een sleutel in zijn bezit kreeg. Ben ik het met je eens, Oliver. Er kunnen natuurlijk verschillende mensen geweest zijn... ...die een sleutel hadden. Wat ik nu probeer aan te tonen... ...is dat Matthew de Lagarde een sleutel moet bezeten hebben. Dat bliksem, hij had de supervisie over het bouwwerk. En als hij een sleutel in zijn bezit had... ...had hij de gelegenheid John Wintour te vermoorden ...en hem hier daarna te verbergen. Precies. Kijk uit, mensen, en hou je hoed vast. Eet uur. We kennen nu de volle laag. Jesus op de firma Sherlock Holmes Co. <laughs> en yes, wat nu, meneer de voorzitter? De peacock probeert uit te vinden wanneer precies die vloer gelegd is. Zo lang dienen we nog te wachten. Meneer Gilderblij? Die ben ik, hè. Goeie, meneer. Een luchtexpress ja. op de Libanon. Oh, dank je. Oh, dank u wel, meneer. Zeg, dat zeg van Kim, is, yeah. Kathleen Kimmes, hè? Ja. Kathleen Kimmes wil op een afstand ook nog meedoen. <laughs> ik ben benieuwd wat ze te zeggen heeft. Nou, we je even kijken? Ja. Hé. Hey. Huh? Dat? Dat is interessant. Nou, vooruit. Lees voor. Ja, ja, rustig. Ze schrijft... Gisteravond na twee glazen van de lokale liqueur... die smaakt naar sterke anijsdrop... een gevaarlijk drankje overigens... maakte een vriend van mij... en zekere meneer Fauzi Badawi... enige interessante opmerkingen. Goeie ouwe vriend. De duistere lusten van de liban. Ja, ja. <laughs> even, even. Uh, even Kijk eens. Het gaat dan verder. Ik vertelde hem met een en ander... over onze dode vriend Winter... Dat was overspel, zei hij me, zonder enig verder nadenken. Blijkbaar zijn de moslims gewend om hun overspelige vrouwen in te metselen. Ik vertelde hem dat het hier ging om een man en niet om een vrouw die ingemetseld was. Maar nadat meneer Badawi was weggegaan, herinnerde ik mij opeens de bretels van John Winter. Het kwam toen bij me op dat die Alice die ze geborduurd had, misschien niet zijn Alice geweest is, maar de Alice van Mathieu de Lagarde Grissel... Ja, dat is ja, mogelijk natuurlijk. Het is natuurlijk niet uitgesloten. Nee. Ja, maar nee. dit is toch wel een zaak voor een advocaat, dacht ja. ik. Oliver Paasma. Precies, de man die we nodig hebben. Juist, ja. Kom, Oliver, de dag met je pornografie. Nee, <laughs> nee, no, no, no. ja, ja, ja. alsjeblieft, ah, mijnheer. Ja, Oliver, als ik mag. Ja. Uh, alleen is dit alles wat Kathleen te zeggen heeft? Dat is alles, ja. Nou, ik voor mij, ik hou me aan het verhizement. Het is er altijd nog mogelijk dat Matthew John vermoord is vanwege dat uh, puntje vlees. Waar we het over gehad hebben. Oké, okay, Wilfred, jij dus faillissement. Ja. ja. Pas maar, overstel, dat niet. Huh? Beasley, wat neem jij? Whisky, soda, graag, bedankt. Uh, <laughs> nee, wat trommel, Forrest. Ik probeer helemaal niet om de dingen goed te praten. Ik beweer alleen dat John Winter om die tik op zijn achterhoofd gevraagd heeft. En dat de griffier op de registratie in het Hogerhuis en ik ontdekt hebben waar we geen van allen nog aan toe waren. ...namelijk een volkomen aanvaardbaar motief voor dat de moord. Allemaal tot je dienst, maar... Een... Alice Grissell en John Winter werden onder bezwarende omstandigheden... ...betrapt in een buitenhuisje in de buurt van Portsmouth. En Grissell kreeg bewijs in handen op de 22e februari 1857. 22 februari? De datum voor de ceremonie met de kaarsen? Dat verklaart alles. De ceremonie van de haat? Natuurlijk! Winter was gerouilleerd als lid van het lagerhuis van weer zijn faillissement... ...en dat speelde Grissell precies in de kaart om zijn vraag uit te voeren... Hij kwam in de bezit van de Rossi House. En van een waardevol kunstwerk. Zoals de faillieste aangeven. Dat zou dan even te moeten zijn. Ja, wie is daar? Neem me niet kwalijk, meneer. Er is iemand voor u. Het spijt me. We zijn in vergadering. Het is een zekere meneer level Hij is van de pers. De South Norwood Press and Telegraph. Oh, mijn hemel. Dat had ik helemaal vergeten. Vraag vragen binnen te komen, wilt u? Jammer. Ja, Ik ben er op mijn eentje achterheen geweest. Ik heb vergeten dat jullie te vertellen. Hij komt ook met uh, wat materiaal over de zaak. Zijn hoofdredacteur vermoedt dat het ons al zal interesseren. Ah, ah. Ja, ja. <kklok> uh, meneer Leverley, Meneer Bly. Goed dat u gekomen bent. Gaat u zitten. Dank u, u, u, u wel. Ik wil er wel even de nadruk op leggen dat wij een volkomen onofficiële commissie vormen. Dat houdt dus in dat het ons niet is toegestaan... De bij te halen. <hakt> <Dat is aardig. kklok> Precies. Dus als u nu zo vriendelijk wilt zijn om het resultaat van uw bevindingen mee te delen... Nou dan, het gaat alleen hierom. John Malton met Winter ...was de enige afgevaardigde die tijdens zijn lidmaatschap... ...op het toneel verscheen als beroepsacteur. De maskers boven de buitendeur. Nu is de ja, winter van mijn... Hoe de... was het ook weer? Stilte, stilte alsjeblieft. Op de orde, mijn heren. Meneer Levalet, het komt mij voor... ...dat dit precies was wat wij nog wensten te weten. Ik kwam hier toevallig achter... ...toen ik onze oude klappers deur liep... ...op zoek naar gegevens voor mijn artikel over... ...Kamerleden vroeger en nu. Ik... ...stuit het toen op een kreupelrijm dat tot titel droeg... ...John Bunter, kamerlid voor het voetlicht. Het staat in de kant van 25 juni 1857. Maar dat is prachtig. Hoe luidt dat mooie vers? Ik zal er een paar regels uit voorlezen, ja. Het begint als volgt. En welk eerzaam men zou zoiets kunnen dulden... ...vereffening op deze wijs van oude, zware schulden? Het was een begrafenis der tragedie in de nacht... ...daar het begraven over een dag geen voordeel bracht... Ja, het schijnt dat Winter ook nog begaafdes ondernemer was. Ja, dat is inderdaad zo. Wat verder? Dan vond ik ook nog een kritiek... naar aanleiding van een eerste voorstelling in Theatre Royal... een paar dagen tevoren. De criticus schreef... de heer Winter sterft zijn... dat was bepaald lachwekkend... Hij viel plat voorover op zijn gezicht en de groene in de Engelbak brulde: Draai hem om! Ja, <laughs> en het slot dat luidt dan: Wij wensen de heer Bento stellig niet de dwarsboom in de plannen die hij nog in uitzicht mag hebben. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat zijn toekomst stellig niet op het toneel ligt. Wat een sterf zijn het. schijnt dat hij over zijn eigen doodsbed is gestruikeld of zoiets. Oh nee, hij stierf op het slagveld, zijn koninkrijk aanbiedende voor een paard. Hij speelde Richard III. Nou, die uh, jonge man heeft zijn best gedaan, hè? Mm. Wat een idee van je, Hubert, om hem in te schakelen. Zuiver geluk. Maar wat een meevaller. Niet te geloven. Dus weggejaagd uit het lagerhuis en dan proberen zijn schulden te betalen met comedies. Ik vraag me af wat hij al op de toen daarvan gezegd zal hebben. <laughs> en die lieve koningin Victoria. Ja, ja dan. Ja, dan. <laughs> nou, <laughs> laten we doorgaan, mensen. We weten nu dus wie de moord beging. Met Hugh, de Lagarde de Grissel. We weten ook wie de vermoorde man is: het ex-kamerlid John Winter. We weten waarom hij het gedaan heeft. Omdat Winter een verhouding had met de vrouw van Grissel, Alice. En we mogen ook aannemen dat we weten hoe hij het gedaan heeft. Alles wat we nu nog moeten weten is... wanneer heeft hij het gedaan? Dat kan ik jullie vertellen. Peacock. Je hebt je zo stilgehouden. Schiet af. Ik had het te druk met het rangschikken van de bewijsstukken. Nou dan. De moord moet hebben plaatsgehad... tussen de 5 e en de 11 e juli 1859. Dat is twee volle jaren na die echtscheidingsgeschiedenis. Waarschijnlijk. Misschien, na nou wat we zojuist gehoord hebben... was hij meestal op tournee als acteur... en dus kreeg Grisel nooit zijn kans. Dat is mogelijk. Ga verder, Piekok. Mijn data zijn gebaseerd op louter theoretische overwegingen. Ik zal niet ingaan op alle details bij de bouw van Big Ben's toeren... maar de Londenaren zagen de klokkentoren voor het eerst voltooid in 1856. Maar uh, het was alleen maar om zo te zeggen... een lege dop die ze te zien kregen. De klokken moesten nog naar boven worden getransporteerd. Een ogenblik. Hoe kregen ze die naar boven? Ze werden binnenin naar boven gehezen. De klokken hangen boven het uurwerk, dus moesten die het eerst naar boven. Dus binnen kon verder niets gebeuren voor die klokken boven waren? Niets, nee. Dan zou er immers geen plaats geweest zijn voor de klokken om ze naar boven te hijzen. Dat betekent dus ook dat die vloer waar wij daarboven op gelopen hebben... ...onmogelijk gelegd kan zijn voor die klokken erboven goed en wel op hun plaats waren. Ah. En het lichaam van John Wintour kon onmogelijk in die vloer geborgen worden voordat die klaar was. Ja. Ik vind het maar knap gevonden. Ja. Ze begonnen nu dit ben op te hijsen. De klok dus. Ze begonnen hem op te hijsen op de 13e oktober van 1858. Daar waren vier mannen voor nodig, die er 30 uur mee doende waren. Dat is vier minuten voor elke centimeter. Knap gedaan, Pico. Mijn compliment. Ten slotte nog één ding. Bij het onderzoek beweerde de patholoog dat het lichaam alleen gemummificeerd kon zijn... Als het onafgesloten in de nest had gelegen. in een warme en droge atmosfeer. En wel tussen de. Dat lijkt me toch vrij veel voor iemand in staat van faillissement, hè? Vooral in die dagen. Meneer Bly, ik ben dat met het geachte jurylid eens. Maar vergeet u niet dat in de tijd dat hij overleed. Winter als acteur een behoorlijk inkomen zal hebben gehad, waarschijnlijk. Juist, ik dank u. Ja, het zal inderdaad een heel bedrag geweest zijn in die dagen. Ik durf gerust te zeggen dat baar geld in die tijd meer waard was dan nu. Een zogenaamde burn penny, zoals dit muntje hier was in die dagen dat John Wintersteer precies een penny waard. Excuseert u mij, meneer? Ja, ja. En nog een jurylid die iets te vragen heeft? U zei toch een burn penny, meneer? Ja, zoals ik hier heb. We hebben toch goed gehoord dat de heer blij zei dat Winter vermoord werd in 1859. Ja, dat is inderdaad zo. Ik begrijp niet Dan goed. klopt er toch iets niet, meneer. In 1859 waren er nog geen bun pennies. Hoe kan een man die in 1859 werd vermoord en type mint is een type Munt in zijn beurs hebben, dat voor het eerst in het jaar 1860 werd geslagen? Ja. Goedendag, meneer De Karler. Meneer Blij. goedendag. Kom, dokter Wabry, voor een dag mee. Wat wacht u ertoe ons naar u naar geestige lap te slepen? Dit is toch de eerste keer dat ik u hier in mijn domein mag verwelkomen, niet meneer Blij? U weet goed dat u nooit eerder hier geweest is. De hele paparazzenboel die ik moest ondertekenen om hem onverhinderd hier door de deur te krijgen. En meneer Blij is niet bepaald persona grata bij mij, juist op dit moment, weet u... Jammer van al de tijd en de moeite die er besteed werd... om al dat omvangrijke en inderdaad ingenieus gevonden bewijsmateriaal... bij elkaar te brengen. Maar waarom dan voor de donder... Jammer genoeg dwang u ons tot het uiterste, meneer Blij. Indien u 24 uur langer nodig zou hebben gehad om uw zaak rond te maken... zouden wij in de gelegenheid zijn geweest om u tijdig te pas af te snijden. Een groot schandaal, inderdaad. Als met wij de politie en u bedoeld zijn... is al wat ik kan zeggen dat het jammer is dat die verdomde inspecteur Macaulay... zich in het begin niet wat actiever heeft getoond. Goedendag, dag, heren... Ah, McCurry. Meneer Blij had het net over u. De kwestie is, meneer, dat ons niet gezegd werd dat er iets bijzonders aan de hand was. En... U moet weten, meneer Blij. De kleren van het slachtoffer hebben ons iets wat in verwarring gebracht. En het lichaam zelf ook. Wat dat betreft. Wat bedoelt u? In de naden en vooral in de zakken hebben we sporen gevonden van een wit poeder. We dachten eerst dat het kamfer was. Maar dat was het niet. Wat een strop voor u. Synthetische kamfer dan misschien? Aan die mogelijkheid hebben wij niet gedacht, meneer de coroner. Synthetische kamfer werd namelijk eerst in 1914 gebruikt. Wij zijn doorgegaan met ons onderzoek. Synthetische kamfer of naftaline was het dus niet. Dus geen motteballen? Ja, wel motteballen, meneer Blij. Paradigleurbenzine. Para wat? Paradigleurbenzine. Bij informatie bij het Nationale Farmaceutische Instituut... werd dit voor het eerst in de winkels verkrijgbaar gesteld als motverdelgingsmiddel in... 1932. En wie heeft er ontslag gekregen voor een dergelijke fout in de analyse? Niemand, want ze was goed. Ik heb het zelf gecontroleerd. Maar luister nou. Dan is er nog iets. Er waren twee tanden in de kaak die gevuld waren. Toen onze tandtechnische expert de vullingen had verwijderd... kwam hij tot de ontdekking dat de gaten met een elektrische boer waren geboord. Maar dan... Op het haar vonden wij iets wat ik voor de rechtbank zou moeten beschrijven... als een welbekend hervakmiddel. We hebben dat nagegaan bij de fabrikanten... Het kwam in 1928 voor het eerst in de handel. Dat is ongelooflijk. Dan is er nog een kleinigheid... dat onze heer coroner zal interesseren. U moet dan weten dat wij de experimenten van Gilby en Labran... op Zuid-Amerikaanse Indianen... en voor Egyptische lichamen hebben nagegaan. Wij hebben de bloedgroep vastgesteld van een gemummificeerd lichaam. Het is o rhesus positief. Zo? Nou, ik feliciteer u, deskundige. Maar het brengt ons wat de identificatie betreft geen stap verder... Het is de meest voorkomende bloedgroep. Zo. Maar wat zou je dan zeggen, inspecteur... van A.B. rhesus negatief? Dat is heel wat anders. Dat is zeldzaam. In ieder geval ongewoon. Zes op iedere duizend personen, meneer Blij. Dan zal het u waarschijnlijk ook interesseren, meneer, heren... dat onze vermoorde man vechtend ten onder ging. Wij vonden bloed. Onder zijn nagels zat A.B. rhesus negatief bloed. Rhesus dit en rhesus dat. Hokus, pokus, pas een bekend haarplakmiddel... Dat hebben hier niet te doen met een salonheld... ...maar met een dode uit het Victoriaanse tijdperk. Gelooft u dat werkelijk nog, meneer? Natuurlijk. En wat betreft dat para... Die, para die georbenzine. Ver... Eén woord. Dat is geen woord, dat is een vlammende aanklacht. Van aanklacht gesproken, meneer blij. U weet waarschijnlijk wat dit allemaal zeggen wil. Ja, natuurlijk weet hij dat. Hij zal het ook wel toegeven. Dat betekent dat de moordenaar waarschijnlijk nog in leven is... We gaan er zeker niet verder meer met die affaire, hè? De politie zal ons nu natuurlijk niet langer meer onze gang laten gaan. Dit is het werk voor professionals. Ja, er is een verschil tussen een moord gepleegd door een man die nog in leven is en... Die mogelijk nog in leven is. Die mogelijk nog in leven is. In leven is. En een moord die alleen maar neerkomt op een kwestie van een historisch onderzoek. Goed. Maar ik mag toch aannemen dat we niet allemaal in dezelfde droomwereld geleefd hebben... Die geschiedenis van het Rossi House, dat faillissement... Een kamerlid als toneelspeler. En een frenate, en een horloge met inscriptie, en, en de... En de bretelt. Hoe zit het met die breteltjes? Dat betekent dat de moedenaar alles wist om Trenty John Wintour. Hij empte al die gegevens op zijn slachtoffer, wetend dat het lichaam gevonden zou worden. Hij hoopte dat de zaak zou worden geseponeerd, als zijnde een onoplosbaar historisch dramatisch mysterie. Ja. Ik vind het maar knap. Maar hij blijkt wel toch niet knap genoeg? Hij gleed uit op de, op de buntenning. Maar je ziet wel, hij was niet alleen op de hoogte van de wenta matthew Grizel geschiedenis. Hij moet ook in het bezit zijn geweest van alle eigendomsrechten. Dus en... als ik het goed begrijp, dan veronderstellen jullie dat de man in kwestie wat oude kleren uit een kist heeft gehaald... ...dat hij zijn slachtoffer daarboven in de toren van Big Ben die kleren heeft aangetrokken... ...met de bedoeling om een stel amateur detectives op een baaspoort te brengen. Luister nou, meneer de voorzitter. Hoe zou de moordenaar geweten kunnen hebben dat het lijk gevonden zou worden... ...nadat hij het zo zorgvuldig had weggestopt? Als ik iemand de nek omdraai en ik met ze hem achter een muur... ...dan mag ik toch aannemen dat hij daar jarenlang veilig ligt opgeborgen, Misschien wel voor eeuwen als die plek deel uitmaakt van een beroemd nationaal monument als de Big Ben... Waarom zou ik mezelf de enorme moeite op de hals halen... om de vent ook nog helemaal aan te kleden... als ik kan aannemen dat hij daarvoor eeuwig opgeborgen zal blijven? Nou? Je hebt waarachter gelijk, eigenlijk. Hij heeft geweten dat de muur betrekkelijk gauw zou worden opgebroken. En waarom? Om opnieuw opgebouwd te worden. Dat is het antwoord, of niet soms? Hoe dik was is de muur tijdelijk opgebouwd? Eenmaal. In mei 1941 toen de Luftwaffe er een gat in sloeg... Die bominslag moet de moordenaar op het idee en in de verleiding hebben gebracht. Hij wist dat de muur voorlopig dicht gemetseld zou worden... totdat de oorlog voorbij zou zijn. En hij heeft het toen gebruikt als een tijdelijke graftonde Alsjeblieft, een halve kroon. Wie durft daar op te gokken? Hm, jij betaalt, Hubert, oude ouwe jongen. Die halve kroon die ik op tafel gooide was letterlijk alles wat ik bij me had. Ik heb je toch al gezegd, het is voor mij... Ik heb een borrel nodig. Dat trek het je niet aan, kerel. Cheers. Gezondheid. Uh, heb jij de politie van onze nieuwe theorie verteld? Ik heb ze direct na onze vergadering opgebeld. McCollum zei dat ze het al voor zichzelf hadden uitgewerkt... en beter dan wij het ons zouden kunnen voorstellen. Zo. Nou, ik ben benieuwd. Jij was toch bij de marine, niet, Wiesling? Telegrafist, meen ik. Wat bedoel je daarmee? Dat vertelde ze me. De politie? Ze vertelde me dat precies op het moment dat de moord werd gepleegd... ...jij op een mijneveger zat in de Middellandse Zee. Verrek nou. Nou, oh, je mag kalm eigenlijk. Jij gaat vrij uit. Huh? Geschrapt van de lijst van verdachten. Dat doe je? Dat ze mij verdachten hebben? Oh, niet alleen jou. Ons allemaal. Stuk voor stuk. Ik mag die inspecteur Macaulay niet. Snedzend. En jij? Jij gaat er ook vrij uit, niet? Waar was ik toen Rudolf Hess landde met zijn Messerschmidt in Schotland? Wat heeft dat er in vredes nou mee te maken... Hij landde daar op dezelfde tijd dat de bom op de Flokkentoren neerkwam. 10 juli 1941. En waar was jij toen, Jobert? Ergens over zee. Ik heb ze gezegd dat ze dat op het departement van oorlog maar na moesten gaan. Nou, dat hadden ze al gedaan. Wat een brutaliteit! Ze hebben iedereen nagegaan die op dat moment in het lagerhuis aanwezig was... tot Winston Churchill toe. Ze zijn gek! Dat moeten er een paar duizend geweest zijn. Nee, 213. Een paar jongeren zoals jij en ik die toen nog geen lid waren begrepen. Wij werden erbij gehaald vanwege onze nieuwsgierigheid en om dat onderzoek dat wij op touw hebben gezet. Ze zeggen dat ze meer dan de helft al hebben afgeschreven, waarbij jij en ik. Iedereen schijnt zich precies te kunnen herinneren waar hij of zij zich bevond toen Rudolf arriveerde. Maar ze kunnen hun onderzoek toch niet beperken tot leden, terwijl er hopen vreemdelingen in en uit liepen. Weet jij hoeveel incidentele bezoekers er waren tussen de 10e en de 20e mei 1941? Nee. Nou, de politie weet het wel. Er waren er 22. En iedereen die binnen was stond op een lijst en werd bij zijn vertrek weer van de lijst afgevoerd. De beide parlementshuizen waren potdicht tijdens de oorlog. Iedere bezoeker moest een onder Ede ondertekend bewijs hebben van twee rijksadvocaten. Anders kwamen ze er niet in. 22? Dat is belachelijk, jonget. Die bezoekers kwamen er om de afgevaardigden te spreken. Dat moet er dan toch meer dan 22 geweest zijn. Er waren geen afgevaardigden, elk. Wat? Die 22 bezoekers kwamen naar het hogerhuis. De lagerhuisleden werkten hier niet meer. Lieve hemel, dat vergeet ik helemaal. Zodra het gebouw was gebombardeerd, verhuisden ze naar de overkant, naar het wijkgebouw, tot de 19e juni. Dus van het moment af dat de klokkentoren gebombardeerd was, is er niemand toegelaten die er niet direct mee te maken had. Behalve dan die 22? Allemaal advocaten en leden van de buitenlandse diplomatieke staf. Dan zou dus de moordenaar toch wel een kamerlid geweest moeten zijn, dan wel een lid van het Hogerhuis... Of een gemachtigd ambtenaar. Niemand anders had toegang tot de klokkentoren. Hé, hey, wacht eens even. Hoe zit het met de werklui die met de herstelwerkzaamheden bezig waren? Daar heeft Macaulay ook aan gedacht. Die werkte daarboven in de toren in ploegen van vier man. Dus, tenzij dat allemaal samenzweerders geweest zouden zijn, dat is nauwelijks denkbaar. En dan is er nog iets. Ze werkten alleen bij daglicht, want ze konden s'avonds geen licht gebruiken. Zodra het donker werd, ging de verantwoording automatisch over naar de brandwacht. Brandwacht. Ja. brandwacht, Leden en officieren van de beide huizen. Het is jammer dat de werkroosters voor die periode uit het kantoor van de controlerende sergeant-major gestolen zijn. Gestolen? Hm. Kort geleden. Hm. Dat riekt dan weer naar lieden die op bekend terrein werken. Net wat je zegt, elk. En het komt me voor dat dit geval dan ook alleen van binnenuit bewezen kan worden. Dit is om zo te zeggen een parlementair mysterie. En het is geen toeval dat het is opgehangen aan de figuur van John Winter. Er is mijns inziens iemand geweest die een fout heeft gemaakt... met een paar stukjes van de legperzoen. Maar dat verandert niets aan het feit dat alle andere stukjes precies passen. En er waren heel wat van die stukjes. Je bedoelt dat er iemand is die de bedoeling heeft gehad... te doen voorkomen dat het lichaam werd vereenzelverd met John Winter. Nee, dat niet precies. Maar hij hoopte dat het lichaam gevonden zou worden... En dus zette hij de zaak op die manier alleen in elkaar... om de aandacht van hemzelf af te leiden. En alles wat hij probeerde te bereiken... was de suggestie te geven dat de zaak een interne aangelegenheid is. Alec, Ja? Er zijn nog drie leden van ons comité... die nog steeds op de lijst van verdachten van Macaulay voorkomen. Wat? Wie? Forst, Gilfillen, en Passmore. Goeie genade. Forst, Gilfillen. Nee, nee, Jobert, dat is waanzin. Is het daadwerkelijk? Volgens de nasporing van Macaulay ziet het er nou uit dat de daad is gepleegd door een kamerlid. En hij gaf te kennen dat er nog een paar op zijn lijst stonden. Het rooster van de brandtracht werd ontvreemd, dus moet het een lid zijn geweest dat nog altijd rondloopt. En in de gelegenheid was in het bureau van de sergeant-major rond te neuzen. Dat is maar al te waar, ja. En, zegt Macaulay... Wat ligt er meer voor de hand dan dat het bewuste lid zich als medewerker aan het comité opgeeft... om er van dichtbij op te kunnen toezien hoe het mysterie dat hij zelf in elkaar heeft gezet zich tenslotte zal ontwikkelen. En als het er maar uitzag dat we warm begonnen te worden... kwam hij met een totaal fout bewijsmateriaal op de proppen. Het is in ieder geval een mogelijkheid. Dat zie jij toch ook? Natuurlijk zie ik dat wel. Maar luister, jongens. Wie bracht jou op het idee, in eerste instantie dan, om die commissie samen te stellen... Arthur Forest, Niet? Arthur Forest. Wat ik alleen graag zou willen weten, inspecteur... is hoe lang zitten we nog met het lichaam van die arme duivel opgeschreept. Nou, wat mij betreft, meneer de coroner, is de zaak rond. Hm, ik meen dat ik dat al meer gehoord heb. Maar niet van mij, meneer. Akkoord, akkoord. Maar wat doe je nou zo zeker te beweren dat de zaak nu voor elkaar is? Eenvoudig dit... ...dat er iemand zo vriendelijk is geweest vingerafdrukken achter te laten op het boek van de brandwacht... ...waar hij een pagina uit gestolen heeft. Ah, zo. En, en wie was die brave snuiter? De heer Arthur Forrest, lid van het parlement. Goeie genade. Die zelf lid was van die commissie van onderzoek. Juist, yes, meneer. En dan ga je me zeker ook nog vertellen dat je dezelfde vingerafdrukken gevonden hebt op het horloge... ...dat op het slachtoffer gevonden is. Dat nou niet direct, meneer. Er was een vage vingerafdruk, zoals u weet. Maar we geloven te mogen aannemen dat die al in een horloge aanwezig was toen Forrest het kocht. Kocht? Wij vinden het nogal voor de hand liggend dat hij die verschillende goederen... het pak, het horloge en zo... bij een of andere uitdrage heeft gekocht. Hij wist heel goed dat het slachtoffer vandaag op morgen wel ontdekt zou worden... en hij hoopte dat die oude kleren en verdere zaken iedereen op een dwaalspoor zouden brengen. Juist, ja. Maar wie was nou de man die hij vermoorde? Daar zijn we nog mee doende. Het bureau voor vermiste personen kon niemand thuis brengen die beantwoord aan onze opgave. Ja, dan hoop je dus nu nog maar dat Forrest op een gegeven moment bij je zal komen... en je dan precies zal gaan vertellen wat je weten wilt. Natuurlijk niet, meneer. Maar vertrouwen we er wel op dat we eruit kunnen komen... als we beginnen met de loopbaan van die Forrest na te gaan. Mm -hmm. Gebruikte de uitdrukking, de zaak is rond, is het niet, inspecteur? Jazeker, meneer. Ik neem aan dat het lagerhuis daar ten slotte toch over beslissen zal. Goeiedag. Neem maar niet kwalijk, Gilbert. Kijk, het niet zo ernstig, jongen. Relaxen moet je. Ontspan je eens helemaal. Ach, neem maar maar niet kwalijk, kindje. Het is die zaak die met me dwars zit. En ik blijf erbij, hou er mee op. Laat die politie die vuile was toch opknappen? Dat bedoel ik niet. Ik bemoei me ermee omdat ik er al eenmaal mee begonnen ben. Een verdomd gekke schooljongensmentaliteit om het alle detectiefje te willen spelen. He. Kijk nog maar eens waar het op uitgedraaid is. Maar één ding wil ik je toch nog wel zeggen. Amateur detectives zullen hun makkers nooit verraden. Geef het dan op. Het broer is dat ik al te ver ben gegaan. Het net trekt dicht, heet dat zo niet? Goed. Maar juist omdat Alphen Forrest in dat net zit... wil dat toch niet zeggen dat hij er ook in blijven zou... terwijl alle anderen vrij uitgaan. Het kan toch best iemand zijn waar je hoogenaamd mee aan gedacht hebt. Maar het is toch een feit dat Forrest praktisch die commissie benoemd heeft? Ja, goed. Maar hoe weet je of het inderdaad een idee van hem is geweest? Iemand die voor de politie het spoor bijstreft wil maken... zou dit idee van een commissie benoemen aan Forst kunnen hebben voorgelegd. Heeft het weer aan jou doorgegeven als zij dus een eigen idee. Heb je hem daarover gepost? Nee, natuurlijk niet. Maar hoe dan ook, ik heb nog eens nagedacht over het bewijsmateriaal... waar hij zo nu en dan mee kwam aandragen. Betreffende de historische feiten. Daarbij sloeg hij een paar keer de plank volkomen mis. Met opzet, denk je? Wie zal het zeggen? We maken allemaal wel eens fouten. Nou, daar heb ik je dan. Je hebt tegen hem niet meer bewijzen dan tegenover alle anderen. Hij was lid van de Kamer toen de moord plaatsvond. Dat heb ik nagegaan. Hij was toen in Londen. En waar ik heel fillen en paasmoor daar ook? Ja. Maar jij houdt het op Forrest, dat zie ik. Het spijt mij, maar... Ja, ik hou het op Forrest. Hubert. Hm? Geloof jij dat die oude Ransom er iets mee te maken had? Ransom? Dat Rossi House daar bracht me op dat idee... Die, die hele effranaalte geschiedenis en, en John Wintour en de, de Lagardes en het rossi House. Ze hebben allemaal iets te maken met het hoger en lager huis. En als die kleren en al die andere dingen inderdaad aan die John Wintoe hebben behoord... ...is het dan ook niet mogelijk dat ze in bezit waren van Ransom. Dat, dat hij die geërfd heeft met het huis, bedoel je? Ja, dat, dat is toch mogelijk? Ach. Nee, nee, ik zie dat nog niet in. Er kan enig verband tussen bestaan, zeker, maar Ransom kan onmogelijk de moordenaar geweest zijn. Hij had in die tijd namelijk geen toegang tot de Big Banturen. Nee, natuurlijk. Dan kan het ook niet. Maar wacht eens. Hm? Laten we die ransom eens even vergeten. Het gewone publiek had geen toegang tot de parlementsgebouwen, zeg je. Nou, wie was van die doden? Dat heb ik je toch al gezegd. Dat heeft niemand kunnen ontdekken. Dan zijn jullie een heel stel stommeling onder elkaar. Dat lijkt dan onmogelijk langs de bewakers gedragen zijn en toen die hele lange trappen op naar boven. Of denk jij van wel? Nee. Nou dan. Degene die dus op het punt stond vermoord te worden, is naar binnen gewandeld. Dus moet hij een kamerlid, een pijf van het hogerhuis of zo iemand geweest zijn. Anders was hij er nooit binnen gelaten. Goeie genade. Het is dus doodeenvoudig. Ergens in de registers moet een officieel persoon voorkomen die ongeveer in die tijd werd gewist en nooit meer ten tentoneer geschenen is. En gedood zou kunnen zijn bij een bomaanval. Precies, dat is het. Probeer erachter te komen wie die man was en vergelijk zijn connecties als ze het er ook geweest zijn met iemand op de lijst van verdachten. Helen, lieveling, je bent groots. Ik ga er meteen achterna. Misschien heb jij het juiste spoor gevonden. Spreek ik met de heer Blij? Ja? Met de bibliotheek van het Lagerhuis. Het spijt me dat ik u zo lang moest laten wachten. Ik ben de hele lijst van leden in de maand mei 1941 nagegaan. En dat u geluk gehad? Uh, u had volkomen gelijk. Er was één lid van het lagerhuis van wie werd aangenomen dat hij gedurende die bomaanval op de Big Ben gedood werd. Wilt u zijn naam weten? Of ik dat wil, ga door. Hij heet uh, Solterno. sal ter -no. Solterno, dat heb ik ja. En zijn voornaam? Eh, uh, John. Ja? John? Dat is alles. Of nee? Pardon, hallo. Nog uh, een mee blij. Er staat hier nog een boel meer. Uh, moet u het helemaal hebben? Dat lijkt me beter, ja. Nou dan, het is John Mortimer Townsend Winter Sultano. Wat? Ja, het is een hele mond vol. Uh, zal ik het voor u spellen? Nee, nee, dank u. Dat was precies wat ik nodig had. Uh, als u het nog interesseert, uh, staan er nog een paar aantekeningen bij. Ja dood bij de bomaanval in de nacht van de 14e mei 1941. De stoffelijke resten werden de volgende dag geïdentificeerd door een medelid van de Kamer. En zijn naam hebt u die ook? Ja meneer Forrest. De heer Arthur Forrest. Ik mag u allen om te beginnen wel dank zeggen dat u zo laat nog hebt willen komen. Ja. Oliver paasbaar is er nog niet. Nee. Oh, dat is vervelend. Een vraag eh, excuus, meneer de voorzitter. Ik werd even opgehouden. Oh, goed, Oliver. Je hebt nog niets gemist. Mooi zo. Nou, jullie. Waarom zijn wij eigenlijk hier? Hm? Ik heb goed uitgerekend vandaag precies 15 uur rondgejakkerd als een dolle kat. Maar ik weet nu in ieder geval heel wat meer over dat lijk dat daarboven in de Big Ben gevonden is dan vanmorgen. Mm -hmm. Ik stel voor je dat ik alles zal vertellen wat ik dan nu weet. Dan kan de voltallige commissie besluiten wat er gedaan moet worden. En dat zal een hele opluchting voor je zijn, denk ik. Inderdaad, Pasmorgen. Hier hebt u dan mijn verhaal. Het is een, ik kan gerust zeggen, smerige geschiedenis waar drie aanwezigen hier in deze kamer bij betrokken zijn. Arthur Forrest. Oliver Passmore en Richard Gilfillan. Een geschiedenis waarvan de overleden John Solterno... lid van het lagerhuis, het middelpunt is. Het blijkt dat onze geachte voorzitter inderdaad hard aan het werk is geweest. Herinnert iemand van u zich misschien nog Ja zeker. Ik bedoel jou niet, Oliver, ook jou niet, Richard. Maar het hier aan de rest van de commissie. ik herinner me alleen zijn naam, dat is alles. Hij was een vuilzwijn. In welk opzicht, Richard? Daar zal ik op antwoorden, Kathleen. Sultano was een vuil zwijn, zoals Gil Furlan al zei. Een smeerlap in elk opzicht. Hij was gewetenloos, oneerlijk, bozeidig, ...machtswellustig, wreed, minderwaardig. En, knap, er was niemand die tegen hem opkwam. Behalve één, Hubert. Hoe weet jij dat allemaal, Blay? Het is alles zwart op wit in de registers te vinden, op de een of andere manier omschreven. Dan is er ook nog een andere bekende van ons bij betrokken, Henry Ransom. Hm? Ook Ransom leed onder de machinaties van Salterno, precies zoals jullie drieën. Bij jullie drieën was het een politieke aangelegenheid, de bevordering in jullie carrière. De verliezen van Ransom waren meer van financiële aard. Ik had mijn nieuwe visitekaartjes laten drukken. Salterno kwam ertussen en ik werd niet benoemd tot advocaat-generaal. Waar heb je me ontmoet, Alfa? In het Rashi-huis. Ransom woonde. Daar ontmoette ik Salterno. Soltano, de ministermaker. John Mortimer Townsend Winter Soltano. Wat? Wat is dat? Dat verzin je toch zeker? Nee, dat doet hij niet, Arthur. Hij heeft het mij laten zien. Het staat in de handelingen van de Kamer. John Mortimer Townsend. Dus dat verklaart dan waarom Soltano daar alles op zette om Ransom en zijn oom Richard de Lagarde te ruïneren? Dat hebben wij nooit geweten. Dat verklaart ook wat Ransom gedreven heeft om Soltano te doden. Kun jij dat bewijzen, Oliver? Nee. Maar ik denk dat je vriendjes bij de politie dat wel zullen kunnen. Als je met dergelijke beschuldigingen aankomt, Paasma, dan zul je die ook waar moeten maken. Ten meer waar Henry Ransom vandaag met spoed in het King's College ziekenhuis is opgenomen. Hm. Spijt me, Joghurt. Hoe dan ook, Ransom had een zuiver motief voor de moord. Solterno was bezig hem en zijn oom tot op de laatste cent te ruïneren. Maar, mijn lieve mensen, wat doet het ertoe? Wie de moordenaar was? Het is toch alleen maar wie er vermoord werd? Dat herinner ik mij heel goed. Precies zoals ik dat deed in de nacht dat ik zijn lijk vond. Spaar ons de details daarvan, lieve Begrijp me aan. goed, Hubert. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het lichaam van Solterno vond... bovenin Big Ben op dinsdagnacht de 14e mei 1941. Het spijt me alleen dat ik een onbekend slachtoffer moest belasteren... door te beweren dat dat Solterno was. Ik was toen brandwacht. Oh, dat is dus de reden waarom je die bladzijde, het wachtrooster van de brandweer gestolen hebt. Ja, maar niet om mijn eigen huid te redden, eigenlijk. Ik wil alleen het spoor uitwissen van degene, wie het dan ook geweest mag zijn, die Solterno dode. En jij hebt geen idee wie dat geweest is? Ja, zeker heb ik geen idee, maar ik zeg niets meer. Door Sultano dat maskeradepak toen je hem vond. Ja, en hij zag er toen heel wat frisser uit dan op dit ogenblik. Heb je hem aangeraakt? Nee. Ah? Jij vraagt je af of hij toen ook al gemimificeerd was. Ik denk van niet. Maar hij lag lang uitgestrekt boven de hitte van de smeulende ruïnes zonder hem. Dat is de reden waarom hij gemimificeerd is zonder een hittegolf. Juist. Nou, dat is allemaal wel duidelijk genoeg. Nu zou ik graag het standpunt van Oliver maar willen vaststellen... over in hoeverre men Ransom als de werkelijke verdachte kan aanwijzen. Ik dacht dat jij dat al gedaan had. Nog niet definitief. We weten nu allemaal precies dat men zonder speciale machtiging onmogelijk in de nabijheid van Big Ben kon komen tussen de 10e en de 20e mei 1941. Hoe verklaar jij dat Ransom daar dan toch kon komen? Nogal eenvoudig. Hij was vrachtautochauffeur van het ministerie van bevoorrading. Dat was een oorlogsbaantje van hem. En? Huh? Nou, je weet dat de ruimte onder de centrale hal hier een opslagplaats was voor machineonderdelen. De verschillende te werkgestelden konden daar vanwege het ministerie van Bevoorrading... een uur of twee per dag terecht. Maar dat was ook een munitie op z'n Mijn god, dat was ik allemaal vergeten. Dus jij beweert... Ik beweer dat Ransom daar volkomen legaal naar binnen kon gaan... om daar voorraden en weet ik verder wat op te stapelen. Daar ontmoette hij ook Salterno... en bood hem toen aan de kleren en het horloge ter hand te stellen. Maar waarom zou hij dat in hemelstam doen? Salterno was bepaald bezeten van de geschiedenis van zijn voorouders... En dat is dan ook de reden dat hij Richard de Lagarde... en later Ransom met alle geweld uit dat Roche House wilde hebben... omdat de oorspronkelijke John Wintour daar gewoond had. Dat klinkt toch wel een beetje altijd doorzichtig. Omdat jij Salterno niet gekend hebt, Hubert. Oké. Okay. En verder? Ransom trof Salterno alleen aan toen deze brandwacht was. Die wacht werd altijd met z'n tweeën gelopen. Maar het kwam ook wel voor dat de tweede man niet opkwam. Misschien heeft Ransom daardoor geluk gehad. En dat was dan Salterno's ongeluk. Ik veronderstel, Acer, dat jij je wel de naam zult herinneren... van de tweede man met wie Salterno moest wachtlopen. <gacht> Doen die zo spitsvondig, Hubert. Natuurlijk herinner ik me die. Maar ik zeg hem niet. Maar voor de rechter zou je die naam toch zeker wel noemen. Nee, al zou die minister van Justitie zelf me er op zijn knieën om smeken. Begrijp me er goed, Hubert, De man die Salterno doodde heeft mij en nog een paar anderen onder ons... een enorme dienst bewezen. Dan zullen we dus nooit in een proces tegen Ransom kunnen getuigen. Je begrijpt dus nu wel, jongen, dat er verder niets meer aan te doen is. Waarom geef je het nou maar niet meteen op? Hm? Nou, moet jij eens goed naar me luisteren, Ava. Toen jij met mij naar dat Roshie House bent gegaan... liet Ransom zich aan jou voorstellen alsof hij een volkomen vreemde voor je was. Toen heeft hij mij misleid, maar dat heb jij op een andere manier gedaan. Je onderstreepte alle bezwarende feiten die Matthew Grissow belastte... totdat het lid van de jury je spelletje bedierf... door alles te weten om die ben Benny's. En nu speel jij je kaarten uit met Henry Ransom als grote troef... ...omdat die ieder ogenblik kan sterven... ...en dan net zo min zal kunnen antwoorden als Matthew dat kon. Ik weet wie Salterno doodde. En Alec Beasley weet het ook. Eén van jullie drieën, Forrest, Passmore, Giltrillon... ...één van jullie besloot om Salterno te doden. Jullie wisten alles omtrent dat Roshi House en Ransoms motief... ...om de man uit de weg te ruimen, die probeerde hem te ruineren... ...en hem zijn huis afhandig te maken. Dus een van jullie arrangeerde het zo dat hij een brandwacht zou waarnemen met Salterno. Toen dat eenmaal gelukt was, spraken jullie af dat Ransom Salterno zou ontmoeten om enige zaken te bespreken. Maar Ransom kwam niet opdagen. Zo? En waarom niet? Omdat hij geen permissie had naar binnen te gaan. Want de munitieopslagplaats in die kelder was er niet voor 1943. Dat is dus twee jaar na de moord. Wat die datum betreft, was er een fout in je berekening, Oliver. Een lelijke fout. Ten slotte poneerde ik alleen een theorie. Zonder Ransom erbij kon de moordenaar niet handelen. Iedereen wist dat hij onder zware druk geleefd had van Salterno... en niemand zou hem geloofd hebben als hij beneden gekomen was met de boodschap... dat Salterno daarboven was uitgegleden en doodgevallen. Nee, daar was hij te verstandig voor. Hij beschikte over die kleren en dat horloge. En dus besloot hij om die moord door te zetten en die kleren te gebruiken... om iedereen op een waalspoor te brengen. Heel wat? Het is allemaal heel veel nuttig gevonden. Maar kan je iets van bewijzen? Ik ben niet van plan om daar voorlopig antwoord op te geven. Maar het gaat erom dat Beasley en ik weten wie de moordenaar is. Wij hebben onze bevindingen niet aan de politie doorgegeven. Misschien wil jij dat even bevestigen, Elk. Dit is volkomen waar. Dus, wij zijn hier nu met z'n zevenen. Onze secretaris stel ik niet mee. Ik acht het niet nodig jou hierin te betrekken, Peacock. Dank je. Goed geteld blijven er vijf over elk en mijn persoontje inbegrepen. Drie van jullie hebben al die tijd geweten wie de moordenaar was. Blijven er alleen nog Kathleen en Nigel Leen over die het behoren te weten. Goed. Wil de moordenaar dit voor mij doen? Ik was niet in Londen. Ik kan het niet bewijzen, maar dat is zo. Gilfellum? Ik was hier wel. Maar ik heb het niet gedaan. Voor Ik weiger je iets te zeggen. Spijt me voor jou, Hubert, maar ik weet dat je bluft. Ik kan niets bewijzen zonder die verdwenen bladzijde uit het wachtboek van de brandweer. En niemand zal die ooit onder ogen krijgen. Ik wacht. Ik wacht nog steeds. Wat mij betreft, ik ga naar huis. Ik wacht nog altijd. Doe toch niet zo verrijkt melodramatisch blaai. Het is nou tijd dat alle brave detectiefjes in dat bed liggen. En we gaan naar huis. Het schijnt dat je toch wel even zal moeten wachten op die bekentenis. Maar ik even pas zeker wisselen? Laat hem gaan, Elk. Nee. Thomas Blijs. Nee. Zeg het hem. Zeg het hem. Hij komt die deur niet uit voor je te hem gezet hebt. Zo. Wat heb je nog meer op je hart Blaai? Dit stuk papier. Nou, en? Toen je in de oorlog je brandwacht liep... Waar gebruikte jij toen je ontbijt? In de eetkamer voor de leden, hier. Herinner jij je nog dat je van tevoren je naam moest opgeven als je ontbijten wilde? Wat uh, heb je daarbij? Het is een bladzijde uit het ontbijtboek voor de leden. Op de avond van de moord, de 13e mei, schreef John Salterno zijn naam in het ontbijtboek. Daaronder staat een andere naam. De naam van een lid dat beweerde toen niet in Londen te zijn. Oliver Passmore. Een vervalsing blij. Dat geloof ik niet. Er staat een paraaf achter die twee namen: die van jou en van Sultano. Ik geloof dat het gemakkelijk te bewijzen zal zijn dat die paraffen zijn gezet met dezelfde pen die jouw naam neerschreef. Iemand anders zal mijn handtekening hebben gezet en meteen geparafeerd. Zoals je wilt. Maar ik heb hier nog een ander papiertje. Wat? Wat is dat? Op de 14e mei, s morgens om half acht, moest jij naar de Rode Kruispost van het Lagerhuis. Weet je dat nou? Volgens het rapport van het Rode Kruis had je een wond aan je gezicht, als gevolg van een klein ongeval gedurende je brandwacht. Maar herinner jij je misschien ook nog een voortvarende jonge dokter die meteen maar een bloedproef van je nam? Dat werd dikwijls gedaan om bij een voorkomend ongeval bloedtransfusie te kunnen toepassen. Hij dacht jou daar een dienst mee te bewijzen, maar... Jij was het niet die hij in dienst bewees, maar Harry Ransom. Je moet namelijk weten dat Alek en ik hebben nagegaan dat Ransom bloedgroep O heeft. Zoals de meeste mensen. Het bloed dat men gevonden heeft onder de vingernagels van weile John Salterno... ...behoorde tot bloedgroep AB. Ik uh, ga naar huis. Laat hem gaan, Alek. Mijn compliment, Blay. Het is alleen jammer dat jij John Salterno nooit ontmoet hebt... Dan zou je hier anders over denken. Jobbert, je hebt dat alles niet aan de politie verteld? Nee. En dat zal ik ook niet doen, tenzij de commissie het me opdracht. Vind je het nodig, het ze te vertellen? Nee. Maar, maar vind je wel dat het, dat het je plicht is? Als het ze niet vertellen, denk je dat ze dan de vervolging tegen het paasmoor zullen kunnen instellen? Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ze dat zou kunnen. Ik geloof niet dat ze in bezit zijn van die oude boeken betreffende... die ontbijtcontroles en zo. En vooral dat rapport van de eerste hulpdienst. Als je het mij vraagt, Faris, dan ben jij hun hoofdverdachte. Dat weet ik. Michael Vullen en ik hebben allebei alibis die, die kunnen behoorlijk worden aangetoond. Dat zal dus het onderzoek beperken in de richting van Pasmoor. Jogert, wat steekt er achter die connectie van Oliver met Solterno? Dat heb ik ook uitgezocht. Solterno heeft hem dat in een brief aan de rechtercommissaris... Hij kreeg het zover dat Paasmoor geroailleerd werd. Bovendien heeft hij Oliver in een van zijn zwendelpraktijken betrokken. Hij probeerde de aandacht van zich af te leiden. Dat is allemaal nog niks, blij. Dat is allemaal nog niks. Als al die kleinigheden Paasmoor's moord op Solterno zouden moeten rechtvaardigen, wat zou je dan wel zeggen van een werkelijk achtergrond? Luister, blij. Paasmoor's vrouw pleegde zelfmoord, zoals elke Rissell. En het was John Solterno die haar daartoe heeft gebracht... ...precies als John Winter Alice Grisel de dood in heeft gedreven. Het is niet waar, Forrest. Het is de waarheid, Bly. Grote hemel. En wij hebben hem uitgestuurd om de echtscheidingsprocedure... ...van Matthew Grisel op te zoeken. Precies, dat hebben we gedaan. Oh. En hij heeft ons keurig voorgelegd waar wij omroegen. Renner je je nog goede weg te glunder, Bisley? Voor de dag met jouw pornografie-alver heb je toen gezegd. Maar heb je toen Pasmoors gezicht gezien, Bly? Nee, nee. Daar had je toen van voor. Nou... Ja. Ik ga naar huis. Precies als alle van Pasmoor. En dan laat jou alleen blij. Alleen met je eigen verdomde verantwoording. Maar voor ik wegga, zal ik jullie toch nog eens wat anders vertellen. En dan kun je dan uit opmaken wat je wilt. Pasmoor heeft Solterno niet vermoord. Ah, Pasmoor was, was, ja. was advocaat. En hij had het in handen om een pasbeginnend collega mee te brengen. toen er bepaalde restricties voor bezoekers waren ingesteld. Die jongere collega op die 13e mei heette Mortimer. Hij was al ingeschreven, hij was nooit uitgeschreven. Dat begrijp ik niet. Nee. Mortimer was Henry Ransom. Paasmoor nam hem mee naar boven in de toren van Big Ben. Daar wachten ze op Solterno. Toen hij arriveerde, liep hij in de val. Als een rat in een hoek gedreven. Wat doen ratten in zo'n situatie? Ratten vallen aan. Hij krabde alle van Paasmoor in zijn gezicht dat dat bloed eruit droop. En toen hij dat deed, sloeg Ransom hem de hersens in. Ze kleedden Solterno in de oude kleren en verborgen hem. Ransom verliet het gebouw in het donker, gekleed in de kleren van Sultano. Ik. Ik neem aan dat Ransom dit zou kunnen bevestigen. Nee, dat kan hij niet. Want hij is dood. Wat? Voor deze vergadering begon, heeft Pasmoor het ziekenhuis opgebeld. Dat was de reden waarom hij wat te laat kwam. Hij fluisterde het me toe terwijl jullie onder elkaar zaten te, te, te kakelen over iets anders. Dus. Pasmoor is hier weggegaan. ...om de nagedachtenis van een dode te dekken. Paasmoor is een rechtschapen mens. Nou, maar hij was toch de eerste om ons de suggestie te geven... ...dat Ransom de moordenaar was. Dat was een voorwensel. Ik denk zo om de aandacht af te leiden van Bill Fillion en van mij. Nog één vraag. Waarom werd Solterna door Ransom gedood? Je zei toch dat hij de vrouw van Paasmoor had verleid. Ook dat ligt voor de hand lief. Paasmoors vrouw heette Alice. zoals was de overgrootmoeder, Alice Lagarde. Zij was de zuster van Henry Ransom... Goeie genade, twee uur. Het is tijd, mensen. Wacht. Eén ding moet ik nog weten. Ben jij van plan dit alles aan de politie te zeggen, Jobert? Kathleen, ik wil nooit meer een politieman onder ogen komen. Kom, laten we gaan. Het is hoog tijd. MUZIEK uh.